Dick de met het NMS Journaal. BVDA-voorzitter Ploemen vindt dat partijse dynamiek. Er zit veel meer in de partij dan hij er nu uithaalt, zegt ze. Ook moet Cohen zich volgens de partijvoorzitter sterker maken voor samenwerking tussen linkse partijen. Ploemen maakte gisteravond onverwacht bekend dat ze vervoegd aftreedt als voorzitter van de Partij van de Arbeid. Haar termijn zou aflopen in 2014, maar ze wil al in januari op partijcongres afscheid nemen.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 Het weer bewolkt en vandaag hier en daar regen of motregen. Het wordt 17 graden bewadden en een graad of 20 in Limburg. Morgen wisselen bewolkt met kans op een bui. Het wordt dan 19 graden. Vanaf donderdag volop herfst met veel regen, wind en ongeveer 16 graden. Dit was het Animation. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de spits zijn best veel aanrijdingen gebeurd. Er staat nu 190 kilometer file, redelijk druk voor dit moment. Ik noem de files in de randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A4, Den Haag richting Amsterdam tussen Leiden en Damme Rijndijk 7 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopen de 10 kilometer. Op de A10, de Ring Noord tussen Schellingwoude en Diemen 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en het knopende Prinsklausplein 6. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Lexmond en knopende Eveningen 5 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen knopende Eemles en Beeldhoven 7. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De en het is het ongelooflijk, is hier gebeurd in deze wedstrijd. Bloemenal staat met 2-1 voor, dankzij een doelpunt van Markeus. Vlak na die aanval, natuurlijk, wel 1-1 was. Maar zo Markeus die krijgt die bal aan de rechterkant en die schoot hem goed in de linker benedenhoek. Onhaalbaar voor de keeper. En zo is het hier in deze wedstrijd 1-2 voor Blumenau. Ayo con Dios en hey narena En welkom bij het uh, tweede uur zondag in Kennemerland Het is uh, tien over drie op deze zonnige zondag En even een uh, aantal nieuwsberichten de Europese mannen zijn vrouwen voorbij als grootste internet shoppers Dat blijkt uit een onderzoek onder de 10.000 Europeanen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 Ja, ja, ja, ja. Het, is, het is wel makkelijk. Het is ook meestal goedkoop omdat er een aantal uh, kosten die je in de winkel erbij krijgt, die zitten er nu niet bij. Dus ja, maar dat wel, ik dacht wel vaak verzendkosten. Uh. Verzendkosten is dus 2 euro of zo. Ja. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag Een de een 19-jarige man uit die plaats opgepakt die rondreed in een auto die tot het dak was volgestouwd met wietplanten. Dat maakt de politie zondag bekend.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 Naast M voor male en uh, f voor uh, F voor female komt er waarschijnlijk nu een derde categorie dat een X zou worden. Nou, dan zou je denken, waarvoor voor dat nou weer die X? Nou, dat staat voor transseksuelen en andere personen met een onbestemd gezag. Ja, maar Wat hoe, hoe gaat het nu dan? Zo, ik laat me ombouwen. Ik ben een man nu. Ja. Maar ik laat me ombouwen tot een vrouw. Ja. Wat ben ik dan? Um, uh, ja, ja dan moet ik dat aangeven een paspoort. Ja, ik de denk vrouw. dat je als je. Uh, dan geen niet, niet zo ik, slecht. Ik, ik denk dat het dan eerder M is dus male en later wordt veranderd naar female. Ja, maar dan vind ik dat wel slimmer in X eigenlijk. Ja, tuurlijk. Het is veel makkelijker. En daarom is het nu een overweging, ja. dus voor transseksuelen, misschien in Groot-Brittannië... Ik stem voor... Ik X-je. Ik stem voor. Een Xiliaan op de vlucht... Uh, voor de politie heeft in de nacht, van donderdag, op vrijdag... Een val van 135 meter overleefd.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 Wat zal ik doen? springen als de politie achter me aan zit? Ja. Nou, echt niet, hoor. Nou, laat je nou, oh, pakken. Maar het hij in het bericht staat, hij zag het niet, omdat het donker was. Ja. En maar hij heeft het overleefd. Hè? 185 meter van een viaduct. Ja. Dan kijken we even naar de jarige van vandaag. Geboren 2 oktober 1951. Philip O.K., de zanger van Human League. En Human League is bekend van Don't You Want Me, The Limanon en onder andere Electric Dreams. Ook eens jaren, Gordon Sumner. Ook wel bekend Sting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 This'll be the day that I die En een halve minuut voor de jager Don McLean.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 Aan uh, een beetje disco van vroeger. De nieuwe van Beyoncé Love on Top. En wat is dat toch een heerlijke plaat? Net zoals deze. Het is uh, zondagmiddag, een hele zondagmiddag middag hier in Zandvoort. Het is vijf over half uur. Goedemiddag. En we gaan met z'n allen even dansen. Doe je mee? 1, 2, 3, 4. 25, even voor Tjerk de Blauw, Tjerk. En hier is het kant 3-1 geworden in die wedstrijd tegen RKD. Slag op de gevaarlijke. RKD's, het is de dame die in de eerste hand ertussen krijgt en die bal weghaalt. En nog is die bal nog niet eruit. Er ligt nog de rand van een 16 meter gebied. Het is Hotker hierbij, maar de schot. Het is Gijs die hem kraakt. Gijs heeft de bal aan zijn voeten. Gaan kijken wat hij doen kan. Gooit hem dan een paal. Een paaltje ook. Aan de linkerkant van het veld. En uh, die moet de schuimwekker maken. Kan die bal niet houden. Sterker, dus dat is die ik erover kan nemen. Maar het is hier 3-1 geworden dankzij Gijs Jan Volgeest. Het was een vrije trap aan de rechterkant. Die werd op Beide gegeven. is zag Oosan aan. En Oosan gooit er hem schitterend voor. ...bij de tweede paal. En zo doen de koppen. je ze hem schitterend in. En daarmee is het geworden hier 3-1 in deze wedstrijd. En uh, ja, het is natuurlijk uh, de klasse van Roemen dat ze zich zo leeg gaan over afstaan... ...met de van vijf minuten al met die man te spelen.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 Nee, Deze kant van de kant van de kant van de spostamenti quando dal tuo van me ne van un po' for you.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 De Europese minister. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. En richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 6. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koemplein 4. A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Draasdorp 8. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veen, Belwest en Maarne 4 kilometer.